Vorige maand werd hij op een sociale zelfmoordpreventieafdeling geplaatst, maar daar was hij net weer vanaf gehaald. 10 augustus werd hij dood in zijn cel gevonden. De man die ervan wordt verdacht dat hij rapper Fijs heeft doodgeschoten, was een maand eerder mogelijk betrokken bij een ander schietincident. In een telastelegging van het OM, die RTV Rijnmond heeft ingezien, staat dat de verdachte een automobilist beschoten zou hebben, mogelijk met hetzelfde wapen. Dat gebeurde een maand voor de moord op rapper Fijs in Rotterdam. De verdachte, Silvano M, zit nog vast. Dinsdag moet hij voorkomen voor beide zaken. In de Eredivisie heeft Vitesse thuis met 3-0 gewonnen van PEC Zwolle. Door de overwinning staan de Arnhemmers tot zeker morgenavond bovenaan in de Eredivisie. Voor het duel nam Vitesse afscheid van oud-speler met een minuut stilte. De Servische spits overleed afgelopen zondag aan de gevolgen van leukemie. Hij was 51 jaar.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 Herken je één van de signalen? Bel direct 112. Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zandvoort Zandvoort. en zomerhit. Dit is de zomer van ZFM met nu de nacht. Testing, testing. Uh, uh, good evening, ladies heren. gentlemen, boys and girls. If you would like to prepare yourselves. We are about ready to commence with tonight's exciting entertainment. What the hell do you mean? I've got to wait in line. Can you just, just take another drink with me? Later, bitches! <laughs> I'm yeah. Lac-pic-pac-pic-pic, glou-glou-glou, font tous les addons, et la jolie cloche ding-ding-dong, mais boum. Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille, aïe, aïe, boum. Quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille, boum.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 Schliefst du mir nachts um vier? Holter die Polter, stand ich vor deiner Tür. Und was ich gewollt hab, war gar nicht mal so viel. Doch holter die Polter, blieb ich für immer hier. Oh -oh -oh -oh. Had a brilliant idea. I'm